Eerst was er veen en alles om begon wo. Het land was jompig en geen mens kon er wonen. Toen kwam de tijd van te groom en van touwmoor. Van amauw uit mijn groene boom. Door liggen de bouten en de en Door blijft mijn rapelaan. Door het vrouw kraam en knoeden was, want alles ging nog met hand. Door rozen nou neemt mootsen ruwe misschien, op klaai op zoveel en zand. Door de, de boer nog in de roosjes land, op de rens en groen in de En kan en duiden monden wieken. En de debolste loog kwam mis en ook zand. Toen ging het eerst de herappels door bluiden. Wat dit is dan was, dat is nou vruchtboland. Door de bauten en de boerderij, door blauwen mijn herappeland. Door het vrouwenkraam en met was, want alles ging nog met Door rozen nou neemt ze rude zien, op klaai, op zoveel en zand. Door paandeboe nog in de ozieslaan, op brens en vleuning erlaat. Het liet zo mooi, dat land met al zijn kleuren Ze stonden in blauw, is lila, roze en wit Als bij haar dag de luchten zwoter worden Den gaat alleen er nog om wat er onder zit Door liggen de bouten en de boerderij Door blijft meneer Appeland. Door wordt het vrouw gekraam en waard, want alles ging nog al gemedaand. Door rozen, nou neemt ze ruder me zien, op klaai op zogel en zaand. Door bouwt de boer nog in een land, op Drens en land.